Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De snelweg A12 in Den Haag is weer vrij. De politie heeft klimaatactivisten van de weg gehaald. Zo'n 200 mensen zouden zijn aangehouden. De weg werd voor de derde dag op rij geblokkeerd. Deze activist vertelt dat ze rustig aandoen om het vol te kunnen houden. Het is een marathon, geen sprint, dus we moeten het een beetje rustig aandoen... om ook die lange duur te kunnen hebben. Nou ja, je ziet, hè, de derde dag goede opkomst op de maandagmiddag. Uh, dus uh, we kijken met veel uh, vertrouwen naar de toekomst. De klimaatactivisten zijn van plan morgen weer terug te komen en de dag daarna en daarna enzovoort, tot de overheid stopt met belastingvoordelen aan vervuilende bedrijven. Een man uit Pakistan moet 12 jaar de cel in omdat hij in een video op Facebook opriep om PVV-leider Wilders te vermoorden. Het is de eerste keer dat een rechter iemand uit het buitenland veroordeelt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Wilders hoopt dat de man wordt uitgeleverd... zodat hij zijn straf hier kan uitzitten. Maar die kans is klein, want Pakistan doet dat meestal niet. Mensen in Assendelft, in Noord-Holland... vonden geen frikandel speciaal in hun buurt... maar frikandellen met rattengif erin. De snacks lagen op een grasveld bij twee scholen... en waren volgestopt met giftige rode korrels. Het is onduidelijk wie die frikandellen daar heeft neergelegd. Buurtbewoners denken dat diegene het op huisdieren gemunt had.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 Het weer, het is 25 tot 30 graden vanmiddag en zonnig. Vanavond komt er meer bewolking en is in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen overdag op veel meer plekken onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je vijf minuten vertraging voor knopend Burgerveen. En de A208 van Sassenheim naar Velzen tussen Velzenbroek en IJmuiden. Twee kilometer en dat kost je tien minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 In plaats van een uh, theesakje. Weet je wel? Oh ja. Theesakje? <lacht> ja, ja, je hoort het echt, hè? Yeah. Theesakje. zakje. Ja, uh, uh, nu jij het. Of Molly and <lacht> the en uh, Could You Be Loved. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag, uur drie. Alweer uh, Daddy V. Yes, indeed. Ja, het, het schiet voorbij, hè? Ja, we gaan uh, straks uh, natuurlijk bellen met Randall Lawson. Hier uh, zitten bij het. Uh, ...autosportevenement in Assen... ...en dat heet uh, uh, Tabak uh, G.P. Uh, Classic G.P. Um, uh, we hebben natuurlijk het beste van de Week... ...en we hebben natuurlijk ook nog wat nieuwtjes... Um, ...maar even terug naar het nieuws... Uh, in Marokko, waar die uh, stevige aardbeving is geweest. Uh, en ja, in het, uh, een van de vorige nieuwsbulletins werd er gesproken over dat Marokko nog geen bijstand heeft gevraagd uit, uh, aan andere landen. En ik weet al dat uh, hier in Nederland uh, de dames en heren van de USAR, uh, met, uh, ja, toch met samengeknepen billen, zitten te wachten op het telefoontje. En de UZAR die, als je hun website uzar.nl bekijkt, dan staat daar ook USAR uh, red mensen die bedolven zijn naar een instorting. Nou, dat is helemaal natuurlijk uh, op deze situatie geschreven. En het is een uh, specialistisch team, een uh, bijstandsteam die over de hele wereld, nou in binnen en buitenland, ja, om, en moeten werken onder de moeilijkste omstandigheden. Soms worden, nemen ze ook honden mee, hè, van die reddingshonden die uh, mensen kunnen zoeken. En uh, ze zijn uh, binnen 24 uur, moeten ze inzetbaar zijn in het buitenland. Maar dan moeten ze wel bellen natuurlijk, want anders komen ze niet. Uh, snap je wat ik bedoel? En het, uh, ze bestaan dit jaar trouwens 20 jaar. Dat is, uh, dus, uh, ja, dat is... Uh, en ook cynisch, dat vind ik wel een beetje cynisch eigenlijk... Uh, dat het vandaag de internationale dag van de eerste hulp is. Dat is ook uh, bijzonder... Hoewel het Rode Kruis niks op, hier op hun website uh, schrijft... Uh, is het toch wel dat het Rode Kruis en de Rode Halve Maan Verenigingen... die uh, elk jaar op de tweede zaterdag van september... besteden ze hier aandacht aan over natuurlijk de dag van de eerste hulp. Ja, vreselijk nieuws in ieder geval uit uh, Marrakesh. Ja, maar goed, de boodschap is... Uh, uh, haal je eerste hulpdiploma en... Uh, en doe de Rode Kruis Eerste Hulp app op je telefoon. En het is een buitengewoon handige app. Heb je wat? Je klopt het in. Je haalt die app tevoorschijn. En je zoekt het op. En je weet wat je moet doen. Simpel. Oké, okay, nou dat is een uh, goede tip van je Benno. Dankjewel uh, daarvoor. Straks uh, gaan we inderdaad autosport doen uh, met uh, Randall Los. Uh, maar eerst gaan we nog even twee mooie platen voor je draaien. Waaronder deze van Glenn Medeiros. If I had to my life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 Dit en that is change my love for you. Zo dadelijk gaan we naar Assen, uh, ja even naar Drenthe toe, want uh, ja daar is dit weekend een uh, spektakel op het uh, TT circuit en uh, Rendelos Lawson, onze eigen Randall Lawson, is uh, daarbij aanwezig. Zo hoor je hem in de pit reports met het uh, laatste nieuws. Daar TP, oftewel ter plekke ben Ter plekke. Ter plekken. Ja. Daar is hij aanwezig. En weet je wat we meegenomen hebben vandaag op Vinyl? Het kraakt nog een beetje. Je hoort het. Deze gouden oude single. Hier is uh, uh, oh, yeah. The Golden Earring en Radar Love. Oh, je lekker. Yeah We wisten het al hè, aan het begin van de plaat, een lange plaats. Ondanks dat het een singeltje is geweest. Ook in de tijd dat hij uitgebracht werd. De, de Golden Earring en Radar Love. Nou, onze collega René Lawson van de Pit Report... Die, uh, ja, die heeft waarschijnlijk veel last van, uh, van de herrie daar, van de auto's uh, op uh, assen. Dus uh, ja. die hoort zijn telefoon even niet. Maar we gaan hem uh, zo meteen nog een keer bellen. Maar eerst uh, het beest van de week. Ja, het beest van de week is Gina. En uh, zij is een Afrikaanse stafvorste dame van uh, net vijf jaar jong... En haar baas is overleden en daarom is ze op zoek naar een nieuwe plek. En het is een hele vriendelijke hond naar mensen en enthousiast naar bekenden. Kinderen, eh, als ze die gewend is, dat is allemaal geen probleem. En met de goede nieuwe baas uh, gaat alles uh, eigenlijk uh, prima lukken. Uh, andere honden is uh, wisselend uh, succes. Uh, ze zoekt daarom een baas die uh, dus haar altijd aangeleind... Uitlaat. Ja, ik zou er trouwens niet aan moeten. Ik heb het zelf ook honden gehad. Heb je dat ooit wel verteld? Nee. Hou oh, op, schei uit. En, uh, dus die liet ik dan wel eens uh, ook uh, zonder aanleiding uh, uit. En uh, nou, daar heb ik toen heel veel spijt van gehad. Het waren twee kleine, uh, kleine hondjes. En eentje die sprong uh, in de sloot. En die andere dacht, oh dat is leuk. Die sprong erachter. <laughs> nee hè. Oh mijn god. Wat. Oh yeah. jee, brandweer erbij? Of, uh, nee, nou, maar het was wel diep. Ik moest ik moest, uh, het was echt een, een hele diepe greppel... ...die waar water in stond. Dus uh, oh, als ik daar nog aan terug denk... Ik, ...oh, wat heb ik in spijt, wat heb ik een spijt. Ja, je kent het dier in nood... ...of dier op hoogte, op Ja, die uh, ja, ja, ja, ja, precies. Juist. Het was bijna van toepassing bij ja, je hondjes. Ja, ja, inderdaad. Ja. De twee, twee dieren zelfs. Nou ja, Gina die is dus uh, een hele vriendelijke hond. Daar hadden we het over... Uh, die moet wel uh, aangeleid uitgelaten worden. En eens um, uh, even kijken. Ze was uh, gewend om alleen thuis te blijven voor een ochtend. En dat ging prima. Als dit wordt rug, rustig wordt opgebouwd, dan zal uh, meer... Uh, uh, dus meer alleen thuisblijven zal mogelijk zijn. Ze is verder uh, goed zindelijk en geen sloper. Kijk, daar worden we vrolijk van. En verder is het een hele, eigenlijk misschien wel een hele makkelijke hond. Even de zaken op een, op een rijtje. Het behoort tot het geslacht terriers. Het is dus een, een teefje... Geboren op 5 september 2009. Nee, dan is ze plaatsbaar. Ze staat niet bij wanneer ze geboren is. Uh, kan bij kinderen. Ja, kan niet makkelijk. Kan Dus niet bij soortgenoten. Kan bij uh, uh, reutjes. Dus mannetjeshonden. Kan niet bij katten. Dan is ze blijkbaar wel een sloper. Heeft geen speciale zorg nodig. Uh, is gesteriliseerd. Kan alleen thuis blijven. Kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Beheerst basiscommando's. Is zinnelijk. Is waakzaam, we hebben weer een waakzame hond in uitzending. Schofhoogte tot 30 tot 50 centimeter. Weinig vachtverzorging nodig. Kan dus niet loslopen, daar uh, moet je goed om denken. En verder uh, kan je uh, voor verdere kennismaking terecht bij Dierenhuis Kennenbeland aan de Keesomstraat nummer 5. Er was trouwens brand hè, van een week in uh, Keesomstraat. Heb je het nog meegemaakt? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Volgens mij viel het wel mee. Ja. Volgens mij is er uh, uiteindelijk niks uh, aan de hand geweest. Of oh. weinig. Ja, ja, ja. Goed, er gingen hier wel twee brandweerauto's en een officier ging een Kees om straat toe. Maar... Ze reden door mijn straat. Uh, below, dus, uh, oh ja, ook. Okay. Ja, ja. Jij maakt toch ook wat mee. Ongelooflijk. Zo, Zandvoort he? Noord. Ja. Als je wat wil meemaken, ga naar Zandvoort Noord, want daar gebeurt het allemaal. Goed, dat was het dierentijd. Oké, okay, dankjewel Benno. We gaan een plaatje rijden. Speciaal voor ja, jou, even. Want deze oh, heb je aangevraagd, hè? Human. De Rag and Bone Man. Komt ie aan?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 De nieuwe single van Nico Lapid en de uh, surfs. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, normaal gesproken zouden we dan uh, inderdaad uh, naar het uh, TT Circuit in Assen gaan. Uh, voor een mooi racevenement wat daar plaatsvindt. Ja. Maar uh, ja, Rendel Loosen heeft de race gewonnen, hè, geloof ik. Ja, hij is, thuis, hij is uh, Vijf uur geleden en zo'n beetje. Ja, hij dus hij is nog het, aan het bijkomen. Ik of, denk dat hij helemaal uh, plat ligt van het champagne. <laughs> <laughs> dus, uh, oh, de champagne. Ga gaat er nou toe? Oh, hij gaat nou bellen. Ja. Oh, gaat hij nou bellen? Nee, ik, ik ga kijken of ik hem zo. Uh, ja, ja. Uh, hallo, Rendel? Ja! Ja! ja, <houders> ja We hadden <houders> het net over je. Geweldig. Geweldig, gefeliciteerd, Rendel. Met jouw overwinning. Nou, het was geen over... Ja, het was een klasoverwinning. Ik had niet een algemene podium, hoor. Maar ik had wel mijn klasoverwinning gehaald. Dus dat was helemaal mooi, toch? Ja, ja zeker. Keurig, we zeiden ja. net dat je, dat, je, dat je veel champagne op had. <laughs> dus, uh, maar goed, ja, ja, dat, ja, ja, dat, ja, ja. dat valt wel mee. Ik, ik, ik, ik heb jullie even gemist. Maar ik zat net zelf weer in de auto. Dus ik ben er net uit. Dus ik ben heel erg bestreed. Ik ben heel erg vies. Oh, god. En, ik... en Moet je nou weer naar het podium? Of, uh? Nee, nee, nee. Dit was een demonstratie uh, voor... Uh, met de uh, melkers uh, doen we ook demonstraties daar in Assen. Oké. Okay. We zitten nu weer uh, tijdens de bak uh, Classic GP. En jongens. Het is hier uh, zwembadweer, heet dat. Zwembadweer, zwembadweer. Zo, zo heet. Ja, het is bloedje, bloedje, bloedje heet. Maar uh, we wel een fantastisch evenement. En iedereen zit te genieten. En, uh, ik doe demonstraties. Ik rij wedstrijden. Uh, ik kom bijna de auto niet meer uit. Dus Oké. Okay. Ja, jullie misten me net even omdat ik in de auto zat. Ja, ja, we vermoeden <laughs> al. waren twee opties. Of je was laafloos van de champagne. omdat je podiumplek had gehaald. of je was aan het racen. Dus een uh, van de nee, twee. Nee, nee, nee. We zijn ook af en toe een beetje aan het buiten spelen. Dat moet ook gebeuren, hè? Ja, ja, ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Ja. Zeg, Rendel, ja, maar... dat evenement van jou dat is weer zo'n. Uh, zeg maar uh, typisch uh, Assen-evenementen waarin autosport samengaat met motorsport. Ja, en dat is zo prachtig, want ik, we zien het hier een beetje op paddock. Het motorsportliefhebbers is toch een heel ander volk als autosportliefhebbers. Oh, zeg, vertel eens. Ja, ik weet het niet. De, de meiden zijn sowieso allemaal veel mooier. Dus heel, <lacht> heel belangrijk. Dus, heel belangrijk. Dus, ik, ik, moet, ik, moet, ik moet ook twee wielen hebben, dat uh, heb ik wel begrepen. Ik vind het veel te maar dat is sowieso al, de, bij die jongens natuurlijk. Nee, uh, uh, het is, uh, je ziet ze lopen natuurlijk, ze komen op de motorfiets onder lopen ja. ze daar even 30 graden in een leren ik denk trek alsjeblieft uit, ja, ja, dat, doen oh, dat doen ze niet, dat doen ze niet. Beetje jammer. <laughs> nee, maar nou ja, de mix is fantastisch, ja. uh, mensen kunnen, weet je, het motorpubliek loopt hier met hun helm in hun handen naar de auto's te kijken, en andersom gebeurt het ook, uh, de autosportbied hebben ze kijken naar uh, natuurlijk uh, Randy Memela en Kevin Swans, die zijn natuurlijk ook demo's ja. Ja, fantastisch gewoon. En uh, die jongens die hebben wel wat al weg moeten geven hoor. Ja, ja. En die memola, dat, dat, dat, dat, dat is een absolute topper. Die ze... En hoe, hoe, hoe gaat het eigenlijk nu met hem? Is hij helemaal gestopt al met motorracing? Nee, jongens die stoppen nooit. Weet hm. je, Als we een keer gaan dan zijn ze nog aan het racen, denk ik altijd, maar nou, hij doet geen wedstrijden meer, maar uh, dat bedoel ik hier op de Ja. Op wij doen het niet na, Benno. Nee, Wij nee, nee, het nee. nee. Ja, het, het doet me wel denken aan de witte reus, hè. Hoe dus zoals we zo ja. vroeger noemde. Ik ben eigenlijk echt nam naam kwijt. Uh, uh, ja. uh, jij weet het ook niet meer, dat is duidelijk. Nee, nee, nee, nee. <laughs> ik, ik, heb over, ik, ik heb ook geen idee van het over Dat was de bijnaam. De Witte Reus. Ja, Witte Reus. Witte Reus. Wil uh, Hartog. Uh, ja, Wil Hartog. Heel goed. Wil Hartog. Ja, ja gewoon ja. geweldig. Ja, en uh, ja, ja. en uh, ja, weet je, het waren natuurlijk gewoon, een, gewoon mooie tijden. En, uh, ja. uh, en toen was... Het was niet zoveel tv. En als het dan tv... Met, was het Henk terlinger die dat deed? Ik weet het niet meer. Op tv. Dat was gewoon prachtige, prachtige... Fotosport uh, op de thee hadden. Ja. Ja, dat, dat, dat was, uh, ja. En ook hier gewoon, PT helemaal vol, hè? Ook gewoon vol. Ja, ja, ja. En, uh, en nu ook hoor. heel veel bezoekers. Dus, uh, Oké, okay, leuk. Toch? Ja, ja. Uh, Waar er eigenlijk helemaal niemand verwacht zou ik het even zeggen. Want het is een prachtig evenement. Maar ja, wie gaat met dit weer een zitten op een pt uh, Als <laughs> ik zou het zwembad met leren. Ja, ja, ja. ja, maar, toch? ja, ja het, is, het is waarschijnlijk bij jou warmer dan, uh, dan hier in Zandvoort. Want uh, het zal wel rond de 30 graden zijn, denk ik. Ben je? Ja, we de dik open, denk ik. We zitten je hier op 23 33 graden inmiddels. Ja, ja, ja. En, uh, en ook zo berg wordt het natuurlijk helemaal bloed heen ja. met al het asfalt en ja. de steentjes en ja. dat soort dingen. Ja. En, uh, dus Bij... het is hier wel serieus warm. Ja, ja. Zeg nog maar... even over Wil Hartog. Hij heeft zelfs ja. een museum. In 1998 hebben ze dat uh, geopend. En, ja. uh, dus uh, ik weet even, je kan het natuurlijk even hij googelen. Deed, ja, hij deed nog iets met gras ofzo. of zo. Hij de ja, ja, de ja, precies, de ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Uit mijn hoofd. Ik heb toen een keer bij Risla uh, Racings Day, uh, toen dat nog bestond, uh, heb ik hem een keer geïnterviewd. En uh, toen zat ik ook op assen. En dat was, uh, was een hele aardige meneer. En die hebben uh, we al een heel uh, geanimeerd gesprek gehad. Uh. Dus, uh, nou, maar hij wil is er zelf niet, uh, begrijp ik. Want het is een, uh, nee, nee. Nee. Uh, dan leeft hij nog, ik heb geen idee. Hij is van 48, dus... Um... Uh, hm? nee, nee, nee, nee, nee, helemaal niet, nee, nee. nee. Ze hebben hier uh, wel een aantal creus, maar ook een kreurs waar ik nog nooit van gehoord heb, maar ja, motorbeeld, autosportdeel, het is compleet anders, hè, maar, uh, ja. als ze tegen mij een paar namen uit de Motor Prix zeggen, dan moet ik ook altijd even nadenken, ja, je... het ook weer. <laughs> ja, toch? En over autosport gesproken, zijn er nog uh, uh, zeg maar Nederlandse namen op uh, die uh, gezellig een rondje meerijden? Uh, nou, Riesje Verschoor die rijdt op de hand met uh, twee zitten rond uh, met uh, Kim Veenstra achterin. En dat meisje, die heb ik ook op mijn auto gehad. En ik wist niet eens wie het was. Maar ik vond het wel knap uitzien. Maar ik had wie ben jij? Dus er zijn allemaal fotografen eromheen. Dat was heel erg leuk. En die heeft uh, volgens mij uh, bij Ries Persoon 282 zitten gezeten. En uh, volgens mij was ze een beetje wit toen ze eruit kwam. Maar dat maakt ook niet zo uit. Dus uh, die heeft ook weer wat meegemaakt. Maar ik zou zeggen, een, uh, een foto stuurt, had op dat moment er toch wel een beetje anders uitgezien. Ik wil het allemaal ophouden? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Precies. <lacht> dus, uh, nee, eh. Uh, Nee, en uh, de landbouwen, ja, ook bekende mensen uit de autosportwereld in Nederland. Ja, we hebben geen maxi-stappen rondlopen. Dan, uh, nee, nee, Dat nee. allemaal niet. Nee. Maar ja, ja, weet je, uh, ik heb sowieso Tim Coronel hier rondlopen. En er zijn nog wel heel veel andere. Uh, ik moet wel zeggen, ik, ik zit heel veel te zieken met een helm op hoog. hoofd. Ja. Dus mijn, uh, mijn gezichtstoestand is heel erg beperkt. <lacht> mm. Je hebt een beetje ja. tunnelvisie dit weekend. Ja, ik heb een tunnelvisie. Ik <lacht> heb <lacht> zijn airtocena tunnelvisie, zullen we zeggen. Of, ja, trouwens, en, daarover en, gesproken, over die hitte. Hoe warm wordt het in jouw autootje? Is het dan wel een beetje uit te houden? Hoor. Nou, ik heb gisteren in de melkers, uh, daar hebben we nu een slot gemaakt, ik heb mijn rug gebrand. Dus, uh, oh? hoe kan dat? Uh, de, daar zit je met je rug eigenlijk, zeg maar, tegen de motor en dan staat er staat eigenlijk een, een klein open kiertje ja. uh, tussen, tussen de carrosserie en uh, richting de motorbord. en al die warmte, die komen op mijn rug terecht en daar heb ik de, de, de, de blaren op zitten. Dus ja, Zo, jee, ja. tweede graad, oké. Okay. Ja, dus, uh, Kijk je uh, uit? Nu, nee, dat gaat allemaal goed. Ja. Uh, uh, oh. Weet je, het is ik zit in die auto, zit ik in de bezinetank, dus ga je, dan ga je gelijk goed, hebben we dat ook weer gehad. En je, hoe je ook geen informatie te regelen is gelijk over, weet je, of je eigenlijk klaar. Het is beter dan op de waakvlam gecremeerd worden. Ja, dat is beter dan. Weet je, als je met een tisje in, dan merk je helemaal niks van, hier merk je het gewoon. Ja, oké. Als je er wel een smile op zet, dan ga je ook, dan is dat ook weer helemaal mooi gebeurd. Ja, ja, ja, ja. en Renald is er nog een wat afgelopen week opgevallen in de auto? Autosportwereld. Dat, uh, dat een uh, weekendje geen Capri helemaal niks meer aan is, maar <laughs> Nee, nee, ja, Daniel natuurlijk, uh, hij is aan zijn arm uh, geopereerd, Daniel Ricciardo. Ja, ja. Uh, Ik weet niet of je de foto gezien hebt, daar zaten 13 hechtingen in. Ja. Dus het polsje was toch iets meer gebroken als iedereen denkt, maar dat betekent wel dat hij in Singapore natuurlijk niet gaat rijden. Nee. Dus mijn naam gaat weer met hem mee. Ja, ja, Liam Lawson. Ja, Die mag weer ja. meedoen. En uh, uh, hij is nog wel steeds van de, van de langzame takken, dat weten jullie. Hè? Ja, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar hij doet het heel goed voor de vorige race, uh, ja, ja. een mooie race van hem. Zeker. Nee, nee, jongen doet gewoon echt heel erg goed. Daar kan je helemaal niks voor zeggen. En, uh, en uh, misschien krijg je nog 2 5 kans om te bewijzen dat een ander team zeggen... ...hé, hey, wat moet u hier los Want kijk... Die kop hè, die er stond, los om de enige die verstappen heeft ingehaald, die gaan we nooit meer van de muur ophalen. Hè? Nee. Dat is gewoon klaar, hè? Ja. <laughs> dat en dat voor klaar. het hele seizoen, weet je wel. <laughs> dat is, dat is het hele seizoen, hè? Ja. Uh, die, die is heel graag, staat er echt gewoon 3x2 meter op mijn muur uh, geplakt. Hè? Gewoon klaar. Ja. Dus uh, wij, uh, wij, jongens, uh, oudersporten. Uh, Laten we zo zeggen. Dat is het mooie in de wereld. Elk weekend gebeurt er wel wat. Nu mooi, heel mooi in Assen. Ja. Maar er wordt ook op de Noenboer ingereden. Ook op Honkheim wordt het weekend gereden. Uh, overal. Dus het is gewoon heerlijk dat het uh, nog steeds kan. Dat we het nog steeds kunnen. Ja. Uh, mag, ja. Uh, mag. ja, ja. en Ja. Mooi, uh, mooi op een circuit. Want uh, donderdag uh, hier uh, Rindel, uh, uh, in Rendel uh, in Bloemendaal. Op de Zeeweg is een uh, motorrijder gepakt met 207 kilometer per uur. Op de Zeeweg. Nou, op de zeeweg? Ja. Nou als ze dan slim zijn, dan moeten ze even doorrijden, dan moeten ze gewoon het hand over sleur in stee gooien, dan zijn we er gelijk vanaf. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dan ben je ja, toch ja. niet goed wijs. Nee, daar ben je. Kijk, de eerste, uh, weet je wat het probleem met dat soort mensen is? Uh, nou, dan heb je bewezen dat je het kan, maar vaak als er wat gebeurt, nemen ze anderen mee en dat, dat vind ik dan een stukje minder. Ja, dus, uh, ja. ja. Hé uh, hey, uh, joh, uh, hij wordt uh, door uh, Bagnia, of je die jongens, uh, toch wel om te oren gereden uh, op, op, op, op een circuit. We gaan de zeeweg nou niet als een racerie gebruiken. Want daar zijn al genoeg ongelukken in het verleden. Dat weet je met de radio veel meer dan ik. Want ik ben maar een dom Amsterdammer. Maar het is een uitdagende weg. mega uitdagende weg. Ik hoop ook nooit dat ze de tempels op gaan maken. Dat dat nooit gaat gebeuren. Maar bij 207 met de motorfiets. ik zeg altijd op twee wielen zijn toch een beetje hersenloze figuur. Dit is wat ik... Zullen we het daar? Ja, nou ja je, bent, je, je bent veilig ver weg, hè. Dus, uh, ja, daar is geen zet op hem te ontvangen, daar in Drenthe. Nee, jongens, maar je moet gewoon. Mensen moeten naar artsen komen. Je ziet de actomelijk zijn de motorfiets aan het rijden. Ja, weet je, er is daar toch ergens kortsluiting tussen die twee horen. Je kan er niks anders van maken. Dat geeft toch serieus fout. Ja. Ja. Rendel, even terug naar je, naar je eigen programma. Wat ga je morgen nog doen? Oh, heel veel. Ik oh. rijd morgen... Ja, we hebben sowieso de Komorra uit de CC die rijdt... ...morgen drie wedstrijden. Uh, ze moeten dadelijk om uh, half zes ook nog een keer aan de bak die jongens. hebben ze me. daar ook nog twee gehad. Ik rijd morgen één wedstrijd uh, met de Formule 3. Dus een wedstrijd echt. En dan heb ik nog drie demo runs met, uh, met de Melkers. Dus een uh, okay. druk programma. Heel leuk. Te ja, ja, hartstikke leuk, man. Ja. Ja. Nou... En dan zou nou Kim weer op de auto komen zitten, zou ik er toch even een handje geven. Zou ik zeker doen. Prachtig. En niet meer wassen, ja. hè, die auto. <laughs> Ja, nee nee nee, nee, nee, nee, dan plakken we het af, hè, met uh, tape, hè, dat uh, alles plaats zit, hè, de, de, de beelden. Ja, het mooiste was, ze ging op de zijkant van mijn auto zitten ik zie, je bent nog niet te zwaar, dan ga je er doorheen. Oh. Nee, denk, het is te zwaar is mijn bovenbeen, dus ga het worden, ja. dat Helemaal gaat er niet worden, Helemaal goed, heel ja. goed. veel plezier daar, en we spreken Studio. je volgende week in Studio BVW. Zo is het weer. Nog een heel nee. mooi weekend, eh, Rendel. Nee. en ja. sterkte in de warmte, hè, daar. Thank you, well, thank you, Okay, hoi, hoi. Oh, yeah. You're listening to the best jazz station in the world. Ja, en zo klinken de, de, de mensen niet aan de telefoon bij ons hoor, Benno. Nee, nee. Gewoon heel normaal, toch? Ik heb even een klein berichtje. Dat, uh, even kijken. Tien over vier was er een alarm voor brandweer Zandvoort. Er was namelijk een, uh, een brand in een auto. brand wegvervoer, Zo staat er op de N200 in de uh, Boulevard Benar. En die melding werd na vier minuten weer ingetrokken. Dus uh, ze zijn onverrichte zaken, nou, waarschijnlijk net... Waar ze op weg of net niet? Dat is uh, altijd maar afwachten. Waar is de brand? Waar Weet? is de brand? Precies. Zo is het. Nou, Mooi. we gaan, het, ja, we gaan ja. het hebben over de, de, de Rolling Stones. Ja. Ja, want u van. zijn gewoon helemaal terug, hè? Nou, uh, helemaal back. Ja, back in town. Back in town. Uh, 20 oktober, dan komt hun nieuwe album uit. En we gaan straks luisteren naar de eerste single... En uh, ze waren van een week woensdag, om precies te zijn, waren ze in Hackney. Hackney is een wijk ergens in, uh, in Engeland, ik dacht in Londen. En uh, zo gaat ook het nieuwe album meten, Hackney Diamonds. En uh, dit is een eerste nieuwe plaat. Ze noemen het gewoon weer een plaat. Hè? Dat vind ik wel weer, het is geen album, maar het is de eerste plaat met een nieuw werk van de band sinds 2005. En uh, nou, dat werd dus de afgelopen weken... werd er al flink gespeculeerd over de nieuwe muziek van de Rolling Stones. Een uitgebreide campagne, dat hadden ze zelf dan natuurlijk verzonnen. Met advertenties in kranten en projectie van het logo op, het, op gebouwen. En werd er toegewerkt aan naar de aankondiging van deze nieuwe plaat. En even leek het erop dat het hele album woezig al zou verschijnen. Maar dat is dus niet zo. Dat is dus voor uh, doorgeschoven of uh, in ieder geval... ...20 oktober. Wat zei ik? 20 oktober? Ja. Mm. Um, Mick Jagger, Wood en Keith Richards presenteerden hun plannen... ...tijdens een evenement met talkshow-host Jimmy Fallon. En daarbij lieten ze ook de nieuwe single Angry Horem. Uh, en dan wordt Mick Jagger uh, wordt geciteerd. We waren een beetje lui geworden en op een gegeven moment... ...bedachten we dat er een deadline moest komen... Al over de totale standkoming van de plaat waarvoor de band in dit jaar 23 nummers opnam. Dat vind ik toch wel heel veel. Hè? Heel veel is dat. Ja, en uiteindelijk hebben ze 12 tracks uh, op dit album gezet. Hackney Diamonds. Nou, en uh, wij hebben Angry klaarstaan. Ja, zeker. Ik ben benieuwd. Maar met de Rolling Stones hè, ze hebben ze zoveel promotie ook weer uh, gekregen rondom uh, deze, deze nie nieuwe album hè, wat ja. eraan gaat komen. En uh, de nieuwe single, dat, uh, ja, het kan gewoon uh, niet anders dan een nummer 1 hit uh, gaan worden. Oké. Okay. En wij gaan hem draaien. Hier is inderdaad uh, de nieuwe single. We draaien hem gewoon van mp3 hoor. Geen single, maar uh, hier is Angry. Dat was Madonna en Papa Dan Preach. Wat een lekkere plaat he, trouwens, Benno. Ja, was heerlijk. Ja, heerlijk. En daarvoor de nieuwe Rolling Stones. Ja. Mick Jagger een beetje aan het schreeuwen. Maar ja, het hij was, was het, er zeker wel een hij, grote hit worden. Ja, hij was de tekst kwijt. Hij was een de, beetje boos waarschijnlijk. Een beetje één Ja, hij was een beetje Ja, dat hij aan het schreeuwen ja, was. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was nou wat. had ik een heel leuk persbericht van laten we het licht aan of uit tijdens het vrije in Nederland. <laughs> Ja, echt dat, dat, nee, daar wilde jij aandacht aan besteden. De, nou, daar wilde ik aandacht aan. Ja. Dat, dat is een heel groot onderzoek. Oh, ja, nou, doen nou, het, uh, gooi maar in. Nee, Fred oh. is... Uh, oh. en, en, en, en, en, ik denk, uh, ja, een persbericht de, over uh, de, entertainment voor jou na acht weken weer terug van uh, vakantie. Nou, Nou, nou, nou acht weken. Ja. Ja, voor ons voelt het wel zo. Voor vet. ons voelt het echt uh, een hele tijd. Ja, vet, we hebben je ja, gemist. We, we zitten al drie weken zeggen tegen elkaar van wanneer komt hij nou een keer terug. Ja, ja, ja. Zeg, nou, we zijn er weer, dus ja. De, ja, ja. Nou goed, uh, je weet zien. Zeg ja. brengen, en, en, en we laatst op Facebook, uh, je, er komt iemand aan voor je. Wist je dat? Het Gaam, als het goed is. Frank, Frank Omen. Frank Omen, die is onderweg. Ja, die is onderweg. Ja. Oké, okay. mooi. Oh, dat weet je. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik heb hem in ieder geval op het lijstje staan. Dus. Oh, okay. oh, nee, dat het niet van ons <laughs> dat hij onderweg is. Dus, uh, nee, ja, dat, uh, dus ik hoop wel dat hij uh, het gaat redden inderdaad. Ja, zeker. Ja, nou, het zeker. is toch goed te doen nu in uh, het dorp. Uh, Zandvoort in uh, is er toch wel uh, enig uh, vertraging. Oh, oh, toch wel? Ja, oh, uh, toch oh, maar, nog, uh, nog steeds druk? Nog steeds druk, inderdaad. Oké, okay. uh, ja. Oh, dus... Ja, we zijn er zo gewend dat het altijd s ochtends druk is. En dan uh, in ieder geval zand wordt uh, rustig. Ja, maar maar dat maakt is, niet meer uit, hè? He, nee, nee, nee, nee, inderdaad. Ik denk dat de hoop mensen nog uh, eventjes uh, de avondwandeling uh, ja. hier in uh, de boulevard gaan uh, nemen. En gelijk, zo, is dus, het maar hoe was jouw vakantie? Ja, ja behoorlijk heet. Heet? Wat ja, ja. voor temperatuur had je? We hadden temperaturen van 8, 39 graden. Oké, okay, oh, ja, voel ja. ik uh, uh, Ja, en het zeewater was natuurlijk ook 27 graden. <laughs> dus, dus, uh, zo, dan neem je op ja, ja. <laughs> He, normaal sta je tot aan je knieën in het water en denk je van, het was best wel koud. Ja. Maar nu had je zoiets van, nou, Blauw. wat zit dan? Ja. Ook, ook vies. Een beetje gevoeld. Uh, nou ja, op dat moment is het wel lekker natuurlijk. Want dan ja. heb je toch een kleine 12 graden verschil met, ja. uh, met oh, ja, de zon. Ja, ja. En ja, uh, ja. Dus uh, nee, dat is wel eerlijk. Okay. Hebben ze daar geen uh, pietermannen of zo uh, die daar uh, in zee uh, rond uh, in uh, Die met een waaitje rondlopen of zo. Ja. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, en je uh, nee, met grote stekels en dat nee, nee. soort dingen. Nee, wel zeeegels natuurlijk. Daar moet je vooruit kijken. En uh, ja, dat, uh, als je daarin stapt of uh, terechtkomt, ja. Ja, dat is niet prettig. Maar heel wat anders. Uh, want uh, hij begint over die enge beesten. Ja, ja. Hoe is het bier daar? Ja, het bier is heerlijk. Ja? ja. Goed bier? Ja, goed bier. Oké. Okay. Ja. Ja, natuurlijk lekker koud met ja, ja, ja. dat weer. Dat is oh. heerlijk. Een lekker ja, ja, lekkere dat koude klets. lekkere koude klets, inderdaad. Heerlijk. En even ja, ja, ja. reclame maken voor Kroatië. Is het de duurland voor vakantie? Uh, momenteel is het... Uh, ja... Een hoop dingen zijn heel erg duur. Oh ja? Duurder dan in Nederland. Oh. Dus het is een beetje afhankelijk. Niet. Het bier is ietsje duurder geworden, maar niet veel duurder. Oh. Dus uh, daar, als je daarvoor naartoe gaat, dan, ja. dan kun je daar je lol op. Oh. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat is ook de bedoeling, dat je ja. lol op kan. Zeker. Ja. Dus, nee, maar gewoon een hele leuke vakantie Ja, een hele leuke vakantie. vakantiegat nou, inderdaad. En we zijn eventjes uh, toch nog even uh, uh, uh, ja, iets ontdekt. Een uh, oud klooster uit uh, 1550. Zo Zo, dat heb je, en, uh, je maar gelijk uh, gekocht. Nou ja, <laughs> ja, Daarom was je weken weg. Je moest op, opgegraven worden natuurlijk. Nee, maar het zit in uh, Levenvena. Uh, ja, daar hebben we toch wel... Uh, ik heb met wat, uh, wat monniken gesproken. En, uh, ja. Je treedt in. Uh, nou, dat nog net niet. Maar, <laughs> <laughs> nee, maar als je dat, uh, als je dat ziet... Uh, Trappistenbroeders. Het is monnikenwerk dat je daar gaat doen. is monnikenwerk inderdaad. Ja. Nee, maar uh, ja, als je dat ziet hoe dat uh, leeft... En uh, ja, alleen van giften eigenlijk van, oh. van, van mensen uit het dorp. En uh, ja, zelf uh, kweken ze dus groenten ja, ja. en, uh, en hebben ze wat beesten om uh, ja, voor het vlees te nutten. Ja, ja dat is uh, de officiële lijst uh, dan natuurlijk. Ja, nou ja, voor de rest hebben ze niks aan. Geen, uh, geen drank stoken en dat soort nee, uh, dingen? Nee, nee, nee Helemaal niks. Nou, ze hebben maar de helft laten zien, hoor ik. <laughs> ben je niet in de kelder ja, geweest? Ja, ik ben wel in de kelder geweest. Oh, oh, ja, ja, ja, ja. Ah, maar daar hebben ze alleen tafel staan ah, om te eten. Okay. Dus. Het oh, okay. <laughs> was wel heel sober voor je. <laughs> ja, uh, het, is, het is heel sober, maar wel interessant om te weten hoe oh. en wat. Uh, Oké, okay. ja. maar geen internet, geen, geen nee, leuke film? Ge ge ge ze hebben wel internet. Alleen dat is heel erg beperkt. Oh, heel traag. Heel traag. En, uh, <laughs> inderdaad, ze hebben het minste van het minste. Hmm. En uh, ja, ze doen eigenlijk niet veel Maar wat trekt jou zo aan dan? In het, uh... Nou ja, we, we zijn daar toevallig per ongeluk terecht gekomen. Oh. Dus uh, ja, ik denk nou ja, weet je wat, we gaan nog eens uh, een kijkje nemen. Ja. Uh, we, we kregen wat informatie hier en daar. Uh, van joh, als je daar naartoe gaat, uh, ja... Daar staat toch een oud klooster uit, 1500. Oh, die nee. dus ja, en niet uh, interessant... toeristisch uh, verder, of wel? Uh, wat ik niet wist is dat het heel erg uh, uh, bekend is, dat klooster. Vanwege uh, ja, bepaalde dingen die daar zijn gebeurd. Cool. En uh, ja, het heeft uh, alle oorlogen overleefd eigenlijk. En, en ja, dus daarom een heel interessant verhaal. Dat, uh... Nou, daar zit, dus, zit wel een verhaal in, ja. ja dus zeker, ja, ja. dat gaan we zometeen na vijf uur uiteraard uh, uitgebreid horen op de radio uh, heren. Ja, daar ja, zijn zometeen nog uh, meer artiesten dan alleen Frank Omen. Of, uh... Uh, ja, we gaan natuurlijk ook nog eventjes bellen. En uh, dat uh, doen we naar uh, Double Solo. Die hebben een nieuwe single onder de zomerzon. Nou, dat, uh, als we naar buiten dat komt kijken, goed uit. dat lukt dat komt goed zeker. Uit, ja. En uh, Ron van Hoofd gaan we bellen. En zijn nieuwe single heet Fiesta. Kijk, ja. nou, ook dat is zomers. Uh, uh, dat, uh, ja, ja, ja. dat klinkt allemaal zomers. Helemaal goed. Ja. Nou, heel veel plezier. Goed je weer terug te zien. Ja, heel zo meteen zometeen entertainment voor jou. En wij zeggen tot volgende week, Benno. Tot volgende dankjewel. week. Dank je wel. Hoi hoi. Bach. Bach.